Vanmorgen voelt Toos zich niet zo lekker, gewoon een verkoudheidje, niets aan de hand zult u zeggen, maar de sfeer in ons stamcafé is ook niet zo lekker, een beetje grieperig eigenlijk, en dat komt dan weer niet door Toos, luister naar Citroentje met suiker. Het is toch God geklaagd?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 Het is drie straten verderop. Nou, maar maak je bos maar aan het, jongen. Het zal niet lang meer duren voordat ze hier op de stoep staan. Als ze dan blijven staan, is er niks aan de hand. Nou, aan designmeubels valt een hoop te verdienen, zegt mijn vader. Zeker via internet. Ik vind het geen stijl. Het is iemand anders een neering. Huh. Nou ja, kijk eens wat hier staat. Nou ja, zeg, ze hebben zich dwars door het dak heen gezaagd. Ja, maar zo'n winkel is daar toch wel voor verzekerd. Oh ja? Zijn jullie verzekerd tegen inbraak?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 Zeg hoors, doe je even de bar. Ja. Je verspilt je tijd bij de hermandat. dat. Het antwoord is zelfverdediging, jongen. Beuken met de blote vuist. <laughs> Meneer Akki als Mohammed Ali. En ik ben al zo beroerd. <middels> Goedemorgen Toos. Heel oh, erg nee. handig, We dat nee. Ari. Zeg, Toos, kent het even in je koelkast. Ah. Het is bederfelijk. Oh. Hey, ja, nou, eerst even zitten. Ik ben bek af. Nou, nou, het weegt wat. Wat zit er eigenlijk in? Oh, pens voor Arie. Pens is toch voor honden? Arie is een hond. Deze doch van mijn buurvrouw.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 Er is hier toch niks gebeurd? Nee, meis is bezig met inbraakpreventie. He? Wat zegt ze nou? Geen idee. Met inbraakpreventie. Wil jij naar bed toe, Marcie? Inbraakpreventie. Oh <tong> Volgens mij zegt ze dat ze moet braken. Kom, kom, gauw, thuis, kom. Oh, uh, waar heb toch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 Niet alleen bij jou, ik heb precies hetzelfde probleem. En vergis je niet in de waarde van permanent rollers en kapmanteltjes. Hé, hey Leo. Ja, fijn. Zeg, waar is Toos eigenlijk? Ha, en wat ruikt hij nog toch zo vreemd? Ha, Toos is ziek, die ligt boven op bed. En die overheerlijke geur komt van mijn soep. Wie wil er een kop? Uh, <totstuken> nee. nee. Tooske, hoe gaat het met je? Ga je naar boven, Mees? Neem dan nog wat soep voor mee. Ja. En als je het mij vraagt, is ze van het eerste kopje al aardig opgeknapt. Toos, dus, Toos, dus, is alles wel al goed met ze? Zeg Aki. Smaak die soep net zoals die ruikt. Jazeker. Oh, arme toos. Uh. Tooske, hoe is het met je? Uh, wat is er, pa? Nee, nee, Toos. Ik ben het. Je eigen Missy Missy. Ik ben weer terug van het politiebureau. Kom even kijken hoe het met je gaat. Uh, zat je vast op het politiebureau? Nee. Waar oh, krijg je nou voor alles inbreken?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 Ja, nou wat. Is dat niet tot hè? oude ha Je had toch helemaal niet voor hem. Vraag het hem. het er. Hey.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 Oh, daar gaat hij weer Hij hele een heleboel bij elkaar, bij alles wat hij ziet Als dat is wat je bedoelt Oh jongens, uh, letten jullie even op hem Ik, uh, dat ken ik even uit de wc H Hij wilde niet stoppen bij Amerika En ik ben al sinds vanmorgen vroeg niet meer geweest Hoe zegt dat dan, Dali? Oh jongen, ja. hallo zegt. let even op hem, zegt ze Moet je zien, hij heeft me de broek van mijn achterstaaf geschud oh, als, als ik met mijn ogen knipper, dan vreet hij me op Oh, weg, weg, weg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 Wij lokken, Arie, wel ben je, ben je weg? Kijk eens hier, Arie. Lekker stukje worst. Oh. Oh. Ik, ik ben weg. Eh, dat is toch een mietje. Dat is dan mijn zoon. Ja, toch begrijp ik maar niet wel, Aki. Moet je die tanden eens zien? Behoorlijk afschrikwekkend. Wat je zegt, Leo. Afschrikwekkend, Dat is het woord.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 De Maria, daar zei ik hem? Meis, meisje wordt wakker. Ik hoor inbrekers, meisje, oh, Met een hond. Meis, meisje zie toe nou. Stom, ik de natuurlijk. Oh, oh, wat moet ik nou?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 Hij is nogal benauwd voor inbrekers de laatste tijd. Wie, Ari? Nee, meest natuurlijk. Nou, en toen heeft hij vergeten aan Akki en Toos door te geven dat Ari een nachtje kwam logeren. Nou, Akki was laaiend. Ah, oh, wat zal die Toos geschrokken zijn? Net nou ze ziek is. Oh god. Die heeft van de weersomstuit hele maaginhoud eruit gekiept. Dat, dat bedoel ik? Boven het bed. Oeps, hé. Hey. Oh. Uh, uh, lekker fris. Momentje, Aldi, ik pak hem even. en Bloempot? Heeft hij nou gedaan? Goedemorgen met Leo, zeg maar. Eens kijken hoor. Wat? wat zeg je? uit. Vanavond een spoedvergadering. Hm. Oh, ik begrijp het, ja. Is goed. Op mij kan je rekenen, Vero. Ja. Wie was dat? Een akkie. Hij wil een spoedvergadering over inbraakpreventie voor vanavond in de kip. Mm. <laughs> Ik zoek voor kaptapult wel vast Nou, geef <laughs> mij die schaar dan maar eens even. O. Kom, maar niet. Nee, Akkie zei dat het een man en heeft worden. Nee, dat zal die Mani daar niet bij willen hebben. Hachte, dames en heren.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 Kijk eens aan. Hey. Prachtig op tijd. Leen jongens. Kom erin. Ik was net zover om wat over je te gaan vertellen. Aki, ouwe knakker. Je bent geen spat veranderd. Behalve rond je middel misschien. <laughs> Mees, Leo. Mag ik jullie voorstellen aan mijn maat van wel hier. Dit is zilver alleen. Goedenavond, Samen goedenavond. Ja, ja. Leen hier heeft zo ongeveer alle verdedigingssporten beoefend die er bestaan. Boksen. Sinds wanneer is boksen een verdedigingssport? Taekwondo, karate, worstelen, noem maar op. Maar judo was echt je ding. He Leen? Ah Ja, ja, ja, Totdat Anton je versloeg in de finale van 67. Zeg, als we zo gaan beginnen, dan ga ik weer naar huis hoor. Anton? Ja, geen zin, geen Oeh. Dat ligt gevoelig, begrijp je wel.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 Ik verwacht jullie dus morgenochtend om half negen bij mij in de dojo. Aju. Zeg dojo? Ja, dat is oefenzaal voor u Goed, als ik dan nog even de aandacht mag. Het wacht... Ook... Toe daar je, mij see, je. Ik kom even bij je kijken. Oh. Hoe gaat het nou? Ja, best goed hoor, tante Ali. Ja, totdat ik wat gegeten heb. Ach. En dan voel ik me ineens weer zo misselijk worden. En meid, wat vervelend. Ja. Maar, maar, maar wat eet je dan? Ja, soep. Ja, jee, dat kan toch weinig kwaad, zou je zeggen, hè? Ja. Akkie ja, heeft me trouwens dit, uh, dit pannetje meegegeven. Of je het helemaal leeg leedte. eten. Oh. Ja, pa bedoelt het goed, hoor, tante Ali. Maar dan kan je zoek me zien. Hier, het is nou nog warm, dus oh. uh, probeer even een paar oh. hapjes, je? Kijk, kijk. Hoe oh, wordt Hé, eh, Hallo, goeie frisse morgen. Oeh, wat een lucht komt er af, zeg. Nou, dat eet ik dus al drie dagen. Pa zegt dat het, dat het aansterkend werkt. Nou, maar ik wacht nou even, kind, het, dit... Ech, gats... uh. Daar wordt een gezond mens nog ziek van. Welk merk soep is dit in vredesnaam? Ja, pa's zijn eigen merk. Hij oh? heeft het zelf gemaakt. Oh, waarom vraag je je af? Oh, ja. En waarvan? Moet, hier, moet je nou zien. Wat een rare bruine drap. Het lijkt verdorie wel op wat ik aan... Uh.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 Houd stil staan. Ik pak hem hier vast. Oh. Kijk, dan haak ik mijn been achter zijn been. Oh. Zo. Oh. En dan. Wat oh. oh. Zo, amazing. Oh. Nou, wat zeg je daarvan? Nee. Dat ik niet van jullie hoor. Kom op, Bakkie. Jij bent. Leen, jongen. Je bent tegen mij. Akki, je bent Paul van hier. Ik hoef alleen maar naar mijn belagers te kijken in liggen al, toch? Nou, Leo, dan ben jij aan de beurt. Oké, okay, oké. Okay. Uh, dus, dus, dus hier vastpakken? Juist hem heel goed. Uh, en en dan, dan hier met mijn pijn haken? Zeg Leo, je bent een natuurtalent. En uh, dan... Wie hebben een tijntuip! Leo, <tap> je hebt Leen gevloed. ja. Oh, oh, oh. <tap> Dus jij wilt beweren dat die boom van een vent is neergelegd door Leo Bloempot? Ja, en hoe? Leen kon niet eens meer op staan om ons uit zijn dojo te schoppen. Ah, jongens, ik denk gewoon Zo. wat Leen zei. Dat bommetje, dat zit erin. Toos zal nou wel snel opknappen. Je hebt Toast toch geen boterham gegeven, Ali? Zeg het. Dat komt er meteen weer uit. Bemoei ja, jij je nou maar met je eigen zaken, Akki Palfrenier?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 Maar slaat dat nou weer op. Nou, Akki, meest vertellen net een belachelijk verhaal dat Leo een judo-kampioen gevloerd zou hebben. Het is anders echt waar, hoor. Oh ja? Oh ja? ja? Hoe deed je dat al, Leo? Laat zien. Ja, gewoon ja. Ja, weer. We zien, we zien, we zien we hem oh, weer. Oké, nou? oh, dan mijn geloofwaardigheid staat op het spel. Marnie, jij bent Met even leeg. Goed hoor, ik geloof er toch niks van. Ik pakte hem zo. Oh. en ik achter zijn benen. en ja? toen. Ja? Hij zei: Oh. Oh. Ja, zo ging het precies. Geloof je ah. het nu, Mani? Ik wil naar bed. Ja, ja, doe maar. En neem maar meteen een uh, paracetamolletje.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 Nou, wat u mooi. Dan komt er een ja. inbreker. En wie staat er van angst in zijn broek te scheiden? Akkie Paul Vernier. Ja, nou, laat hem eens een beetje, zeg. Straks hoort hij ons nog. Kunnen we niet beter de politie bellen, meis? Oh, oh, meis. Hij brengt de boel af. Nou ja, nou is het genoeg. Ik laat mijn huis niet vernielen. Oh, meis. Daar komt de kamer in. Hé, ah, Het is Mani. mani, mani. Uh, uh, uh,